Het is de eerste keer dat een Nederlandse op de Winterspelen een medaille wint op een sneeuwnummer. Het is de honderdste gouden medaille voor Nederland in de geschiedenis van de Olympische Spelen. Op de Spelen in Vancouver zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld op de achtervolging. Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Mark Tuytard verloren in de halve finale van de Amerikanen Chad Hedrick, Jonathan Kuck en Brian Hansen. Ze waren bijna viertiende langzamer. Morgen schaadt ze de mannen tegen Canada om het brons. Nederlandse vrouwenachtervolgingsvloeg werd in de kwartfinale uitgeschakeld. Iedereen wust Diana Valkenburg en Renate Groenewold redden het niet tegen de Duitse vrouwen. Het gevaar van een olieramp in Italië lijkt geweken. Volgens de autoriteiten is de olievlek in de rivier De Po onder controle. Zeker 90% van de olie zou zijn opgevangen door de barrières die in de rivier zijn gelegd. Afgelopen dinsdag stroomde bij een raffinaderij meer dan 1 miljoen liter olie in het water, waarschijnlijk door sabotage. Het dreigde een milieuramp als de olie de Adriatische Zee zou bereiken, maar volgens de Italiaanse autoriteiten is die kans nu minimaal. Het water van de Po zou zelfs alweer drinkbaar zijn. Milieuorganisaties trekken dat in twijfel. In de Sint-Jan in Den Bos wordt zondag tijdens de mis geen communie uitgereikt. Het COC en de Gaykrant hebben homo's opgeroepen om de mis bij te wonen. Het is volgens de homo-organisatie een smeekbeden na de weigering van de hostie aan de homoseksuele prins carnaval in Reuzel. Maar het bisdom wil niet dat de mis voor een protestactie wordt gebruikt. Het weer. Morgen ligt de regen bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt een graad of acht.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 Zou je ballon. I don't know.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 Well you know it is, you know it is Oh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 als we nog meer van dit soort dingen in de wereld, dan kopen we een villa en een jaar. Nou, een villa een vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet? Maar dat is duur. Nou ja, Herman. Ah, ja, ja, man. Zit er meer in een ons duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Ah, ja. Sorry, dit vind ik echt niet van een trukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister. Begin. Ik vind romantiek beter, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind je nou echt makkelijk. Wij zijn geen oude hè? En de tang. de, de romantiek, er bestaat er voor en een vries. kost weer mijn handen Jij bent de schrikdraad, waarop ik pie. Ik ben de, ik ik ben de kip. Jij bent nou de. Pil. Is de ik ben de paus, jij, ben jij bent he. de fil. Gewoon met Denny de Mummel. Wij zijn een doedelzaak in Tiro. En dat soort dingen te mis. Jij bent Bertienste ja, berg, ik ben een viool Ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben ja. bier. Ik wil een beetje reclame zitten maken. Jij bent ding. Pieter, ik het klavier, een lekmeoster. Ja, had I looked We'll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 The club's so hot. is your, your song, song. yeah Just don't talk to me, babe. Flowing through my head. There's a question: is she needed another side of a man? Looking at be looking at the last three years like I did? I can never see us ending like this. Do you know seeing your face? No. The next day life could be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 See Kon zingend op de stijger staan. De melkboer lengde fluiten zijn melk een beetje aan. Hilvers drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een lier: van Paljas Jeruzalem.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 Stel God kunt Van palja Jeruzalem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 Op elke stijger klonk een neer van pallias Jeruzalem. Hilfer, zijn dring, bestond nog niet. Maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een neer van pallias Jeruzalem.